Zes uur. Waterwalgemoed met het NOS-journaal. De politie wil dat het stroomstootwapen landelijk wordt ingevoerd. Uit proeven is gebleken dat de agenten de taser goed kunnen gebruiken. als aanvulling op de wapenstok en pepperspray. Ze hoeven minder vaak te schieten of een politiehond in te zetten. Amnesty International is kritisch over de taser, omdat het wapen te gevaarlijk zou zijn om grootschalig in te zetten. Rond deze tijd geeft de Britse premier May een persconferentie over het Brexit-akkoord dat met de EU is gesloten. Het is nog onduidelijk wat ze gaat zeggen. Vanmiddag verdedigde May het akkoord in het parlement. Daar kreeg ze veel kritiek van politici die vinden dat het Verenigd Koninkrijk door deze deal te veel verbonden blijft met de EU. Een deel van May's eigen partij wil dat ze opstapt. Verloskundigen slaan alarm over het tekort aan ziekenhuispersoneel om bevallingen te begeleiden. Vooral in de regio's Utrecht, Noord- en Zuid-Holland moeten ze naar eigen zeggen leuren bij verschillende ziekenhuizen om een plek te vinden. De ziekenhuizen erkennen de problemen en zeggen dat ze samen met de verloskundigen hard op zoek zijn naar oplossingen. In de Duitse deelstaat Beiren zijn twee schoolbussen frontaal op elkaar gebotst. Veertig mensen raakten gewond, van wie vijf ernstig Volgens diverse media zijn er veel kinderen onder de gewonden. Het ongeluk gebeurde op een snelweg in de buurt van Neurenberg. De politie heeft in de buurt een opvangcentrum opgezet voor ouders en familieleden. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Vanaf vandaag worden de Haringvlietsluizen in Zuid-Holland geregeld op een kier gezet. zodat vissen uit de Noordzee het rivierengebied in kunnen zwemmen om zich voor te planten. De Haringvlietdam werd in 1971 als onderdeel van de Delta-werken in gebruik genomen. En was tot nu toe een harde scheiding tussen zoet en zout water. Het weer nog. Vanavond en vannacht is het helder. Lokaal kan bij temperaturen rond het vriespunt vannacht wel mist ontstaan. Morgen is het opnieuw zonnig en dan wordt het ongeveer 9 graden. Ook in het weekend is er veel zon. Dit was het NMS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene Geest van de AWD. Tot nu toe verliep de spits redelijk probleemloos. Maar er zijn nu toch wat problemen ontstaan. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort, bijvoorbeeld. Bij Diemen is een ongeluk gebeurd. Er zijn er twee rijstroken dicht. Vanaf Diemen-Noord is de verdraging 10 minuten. En die file loopt door op de A10. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. tussen Knopente Hoek en Knopente Nieuwmeer... Ook een half uur verdraging door file op de A10. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Schiphol en Hoogmade... 15 kilometer langzaam rijdend verkeer. Daar moet je rekening houden met een kwartier op onthoud. Ook een kwartier verdraging op de A9 van Amstelveen naar Den Helder... tussen Akersloot en Heilo. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen amsterdam Geuzenveld en Amsterdam-Buitenveldert een kwartier verdraging. Daar staat een auto met pech waardoor er een rijstrook dicht is. En het is weer erg druk op de A27 van Almere naar Utrecht... tussen Hilversum en Nieuwegein 13 kilometer en een half.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 different Keep it. 20 bucks, and even if the DJ sucks, it's time to turn this mother. Out. Tendría que cuidarme más, como poco pierdo la vida y luego me lavas, es lo que va cegando al amante het dan por ahí, Señor. Y no es más que un chiquillo travieso, provocador, será la fuerza del corazón. No, no. no is de fuerza die te lleva, que te je leert dat te de Jena, ke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 sexism is